Bij gevechten tussen Sjaïtische en Soenitische moslims in de jemenitische stad Damaj is een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst om het leven gekomen. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. De omgekomen Nederlander zou naar Jemen zijn gereisd om te studeren aan een salafistische theologische school. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het niet op de hoogte is van de dood van een Nederlander in Damaj.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 In Ordal, in het zuidwesten van Noorwegen, heeft een man een lijnbus gekaapt... en twee passagiers en de buschauffeur doodgestoken met een mes. De man is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond. Of dat bij de aanhouding is gebeurd of al eerder, is onduidelijk. Brandweerman mensen die waren opgeroepen omdat gedacht werd aan een ongeluk... wisten de man te overmeesteren. Volgens de politie komt de man uit Zuid-Soedan.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 Het weer, vooral in het noordwesten en noorden nog een enkele bui, verder opklaringen. Het koelt af tot lokaal 3 graden met kans op worst aan de grond. Morgenochtend even zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer regenen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 het duin in bloeit, niet alleen uit duizend nachten. Geen uitgestoken hand, niet, niet het, het eind uit. van al wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 See you time. Doe het I said hello and I said hi I knew right there you were alone. Op 106.9 King Kong banging on your chest